Van 5 uur. Mark Hocker met het NOS Journaal. De nieuwe wet voor ZZP'ers leidt ertoe dat tot nu toe ongeveer een kwart van de voorgelegde contracten tussen ZZP'ers en hun opdrachtgevers door de Belastingdienst is afgekeurd. Van de bijna 4.500 contracten die de Belastingdienst heeft beoordeeld, zijn er maar 370 goedgekeurd. ZZP'ers kunnen overeenkomsten sinds mei voorleggen aan de Belastingdienst om aan te tonen dat zij echt als zelfstandige werken en niet als een soort werknemer in verkapt dienstverband. De aangekondigde reorganisatie van de regionale omroepen gaat niet door. Het kabinet trekt het wetsvoorstel in... omdat er onder de omroepen nauwelijks draagvlak voor is. Acht van de dertien regionale omroepen zijn tegen de voorgestelde constructie... omdat ze vinden dat hun journalistieke onafhankelijkheid zou worden aangetast... In de plannen zouden de omroepen bestuurlijk samengaan. De omroepen moeten gezamenlijk wel 17 miljoen euro bezuinigen. Minister Ploemen noemt het echt zorgelijk dat buitenlandse bloemkwekerijen in Ethiopië zijn overvallen. Daaronder zijn vier Nederlandse bedrijven. Beide overvallen zijn doden gevallen. Voor zover bekend zijn onder hen geen Nederlanders. Wel is de schade bij de bedrijven groot. Bloemen roept de Ethiopische regering op de buitenlandse bloemkwekers politiebescherming te geven en geen demonstraties van de bevolking met geweld neer te slaan. Door een fout van spoorbeheerder ProRail rijden er dit weekend geen treinen tussen Goes en Vlissingen. Er zouden werkzaamheden zijn, maar die zijn uitgesteld. Toch rijden er geen treinen omdat ProRail de NS daar pas gisteren over heeft ingelicht. Daardoor is het te kort dag om nog personeel en treinen te regelen. Wel rijden er bussen. ProRail betreurt de fout en de provincie is boos. Dit is eens, maar nooit weer, zegt een gedeputeerde tegen Omroep Zeeland. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. De meeste zon in het zuidoosten. In de kustprovincies kan soms een bui vallen. Het is 20 tot 24 graden. Dit was het NFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vielen rijden op de A1 naar Amersfoort... tussen Diemen en Muiden, verder tussen Amersfoort en Barneveld... richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Oude Rijn en Nieuwegein. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofaar en Zween. De A6 muiden Ledistad tussen Almere, Knopend Almere en Ledistad, Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Siedrecht. Op de A15 vanaf Gorkum naar Nijmegen... na een ongeluk tussen Knopendijl en Waddenooien...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 You see that girl with the big tic tac, she feel gimme the gimme the head to the floor, girl, gimme the gimme the then over, girl, and gimme the gimme the spit down to the ground, size, big activity spin round me, girl, and gimme the gimme the top wine, girl, and gimme the gimme the body look fine, girl, gimme the gimme the coming out with yes, some time, girl, gimme the gimme the body look good, girl. permanent residents, Vote a two body coming over, you're spinning it. Vote a two body coming over, you're spinning it. Vote a two body coming over, you're spinning it. Make the Trumpets blow. Say you want the comedy, comedy, some of you won't get someone come trouble, the trouble. Ross, two buckler, the bubbly, bubbly, Carl, two Fren and double, the double. Yeah, so Archie, a bubbly, bubbly, and she know where she got she, a carry me remedy. Honey, look good, girl, you ever be winning it. it so top right, girl, you never be dimming it. Take up your body, car, you're in your element. Honey, body, me take up a permanent president. Spinning it, Rotate your body, come and you, spin in over your spinning it. Make the trumpets blow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 You. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. in 2015 al 25 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. GFM. Solo en tu boca, Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar.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 ik Ziel rio! Ik wil zojuist dat ik het niet kan doen. Bob, bob, bob, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump,